Test groene aanslagreiniger. Nu 1 plus 1 gratis. Karwij, maak het mooier, 5 goedemiddag Music Nieuws van nu.nl van Nathalie. Goedemiddag, beginnen in politiek Den Haag. Daar wordt al de hele dag gepraat over de plannen van het nieuwe kabinet. Grootste target is de snellere verhoging van de AOW-leeftijd. Daar is veel kritiek op. De Tweede Kamer wil dat hier opnieuw naar gekeken wordt, maar dat is voor vakbond FNV niet genoeg. En ook GroenLinks Partij van de Arbeid wil het plan helemaal van tafel, zegt partijleider Klaver tegen RTL. Wij vinden het niet voldoende wat er staat. Want de AOW-leeftijdsverhoging blijft gewoon staan. Ze zoeken naar wat verzachtingen, dus dit gaat niet ver genoeg. Morgen reageert premier Jet op alles. Lente weer of niet, de griep heerst nog steeds. We hebben al voor de derde week op rij een epidemie in ons land. Wel stijgt het aantal mensen dat met klachten naar de huisarts gaat nauwelijks nog. Maar of de lijn afvlakt is nog moeilijk te zeggen. Volgens experts is de epidemie nog niet zo hevig als vorig jaar.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 En een van de grootste netbeheerders van ons land, Stedin, heeft geen idee hoeveel airco's er in ons land zijn en hoe vaak die worden gebruikt. Vanochtend werd bekend dat steeds meer mensen airco's gebruiken om hun huis te verwarmen, daarover schreef de NOS. Dat is namelijk sneller en goedkoper dan met gas, maar dit zorgt wel voor flinke pieken op het overvolle stroomnet nog het weer van weer Plaza lente volop zon vandaag 12 tot 17 graden door Sahara stof in de lucht krijgen we een extra mooie zonsondergang morgen een mix van wolken en zon ook zacht 13 tot 17 graden veel verkeer van Het is best wel druk voor een dag in de vakantie. Noord-Nederland viert nog vakantie. Meer dan 600 kilometer viel op dit tijdstip. Vertragingen van 30 minuten of langer op de A1. Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. 37 minuten. Een uur op de A15. Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel-West. Daar is een ongeluk gebeurd. A16-Breda-Rotterdam tussen Zonsil en Schavendeel. 10 kilometer, 1 uur vertraging. Half uurtje op de A28. Utrecht-Amersfoort tussen Utrecht Science Park en Den Dolder. Door voorwerpen op de weg kom je in 4 kilometer. En de laatste is de A7. We 60 Eindhoven. Turnhout for what? Tussen Leender, Heide en Eersel. Door een ongeluk 6 kilometer 30 minuten. Aha, het is woensdagmiddag. 3 over 5. Laptop dicht. Lekker naar buiten. Met je bek in de zon. Klaar met je berg. Oké, okay, let's Music. verschuren. De laatste heerlijke zonnestralen van deze eerste semi-echte lentedag van het jaar. Met Wild Styles en Niels Geuzebroek. You sound Year of Summer bij Q Music. Gezellig. Zes minuten over vijf. goedemiddag. Het is de woensdagmiddagshow voor 25 februari 2026. Altijd leuk wat van je te horen middel van een bericht in de Q Music app. Geert is begonnen aan het derde kopje koffie van de dag, Proost. <tie> Ja, dat, zijn, dat zijn de berichten die je gewoon mag sturen in de Q-app. Als jij begon, bent begonnen aan je derde kopje koffie. Geert, geniet ervan. En santé namens iedereen die werkzaam is voor de Q-music middagshow en verder buiten. Dan Hessel. Ja, dat is ook een goed verhaal. Ik heb dat volledig gemist. Die stuurt vanavond naar Snoop Dogg en de Melkweg. Het is mij gelukt. Er worden volgens mij zo'n 80.000 kaarten gezocht via Ticketswap. Dat is een raar verhaal. Hij staat er vandaag en morgen. Snoep de grote snoepdok, de echte snoepdok in de melkweg in Amsterdam. En dat heeft hij min of meer bedacht omdat hij toch uit Milaan kwam. Hij heeft daar 2,5 weken gezeten vanwege de Olympische Spelen. En hij is nu onderweg weer terug naar Amerika en doet dat via Amsterdam. Nou, we weten allemaal waarom. Hij gaat natuurlijk gewoon twee dagen zitten blowen. En hij treedt dan twee keer op, zodat hij het allemaal zakelijk kan aftrekken. Dat is natuurlijk dat is heel slim bedacht. Maar vanavond en morgenavond staat hij in de Melkweg. Dus Hessel, onwijs veel plezier. En een leuk bericht van Stefan die daar binnenkomt. Weet je wat lekker is? Nou. Met deze temperatuur jarig zijn. Ja. Dan kan ik gewoon een verjaardag in het zonnetje vieren. Oké, okay, de maat is vol. Ik, uh, ik heb hier lang tegen verzet. Maar er komen zoveel jaloersmakende berichten in de Q-Music app binnen dat ik eigenlijk een klein wedstrijdje verpissen wil gaan doen in de app. Ik wil gewoon, ja, het is een beetje een rare, rare benaming. Ik wil graag kijken wie het allerlekkerste uitzicht heeft. Wie is het het beste voor elkaar? Iedere dag om vijf uur dan zeg ik, oké, okay, let's go. Oké, okay, let's go. Klaar met je werk. Misschien heb je wel de hele dag op kantoor gezeten. Heb je de hele dag binnen gezeten ergens, en mag je nu naar buiten. We hebben nog nou, iets minder dan een uur echt zonnestralen te gaan. We hebben echt zo'n golden hour'tje tussen vijf en zes. Ik wil graag in de Q-app op zoek gaan naar uh, het allerlekkerste uitzicht van dit moment. Dus waar wil jij graag, best je verpissen, waar wil je graag de rest van het land de ogen mee uitprikken? Stuur even de foto deze kant op, dan kan ik daar een mooie beschrijving van maken zometeen. En dan kan ik heel, de, heel Nederland laten weten dat jij vandaag het mooiste uitzicht hebt op deze lentedag. La la la la, la lente, oh, dat is het wel hoor. La, la la la la lente, het is zo ver ja de vogeltjes fluiten. Hoor ze toch eens fluiten. Ja, de Zetjes fluiten zo lekker hard, zo lekker hard, zet hem lekker hard. Hallo! La la lente, la la lente. Cute Music. Steek de rest van Nederland maar de ogen uit via de Curious Gap. Hoe zit jij erbij? Hoe vier jij de eerste lentedag van het jaar? Had of nothing lovers power. Trash Sounds better. Q sounds better with you. Q Music. Q Music. Is er met DJ Sneeker en Meu. lean on in de Q Music Middagshow? Aloha. Aloha. we een prachtige dag. Je kunt er niet omheen, het is de Talk of the Town. Het gaat om de radio nergens anders over temperaturen... die je vandaag 19,5 hebben aangetikt in Maastricht. In de beeld zijn we boven de 15 graden uitgekomen. Het is officieel een eerste echte lentedag. En dat op 25 februari 2026. Mijn vraag aan jou is, wat is je uitzicht? Die vraag stel ik vaak tijdens bijvoorbeeld de q 500 van de 90s, Dan krijg je allemaal berichten binnen van mensen... hoe zij aan het luisteren zijn naar de lijst. Nou Vandaag krijg ik dus berichten binnen van mensen... die aan het genieten zijn van de lente. Nou, het mooiste uitzicht komt wel van Wouter... Die heeft ik uitzicht op een MacDrive. Nou, dat is natuurlijk heerlijk van het eind van de dag. Patricia, die schrijft... Ik ben aan het werk als taxichauffeur, maar mijn klant komt pas dus over een half uur... dus lekker doorbetaald aan het genieten van de zon. Nastea, ja, die heeft alles behalve een jaloersmakende woensdag... zit binnen met een ziek kind, griep kort. Jerry, die stuurt ook een geweldige foto, schrijft erbij lege snelweg. Peukie op de lip, bak koffie on the side, zonnebril op... en de kroeskondon op 89. Beter kan het niet. Melanie is bezig met het opwarmen van ja, de jacuzzi, de hot tub. Ze schrijft er vanmiddag opgezet en nu wacht tot die op temperatuur is. Dan volop genieten. Zij gaat lekker de avond in. Dan Patrick, die luistert mee van 70 meter hoogte... vanuit de torenkraan met zicht over Amsterdam. Marij zit op een trekkertje in Madurodam. Daar lopen Marisha en haar partner. Lekker in het zonnetje met een goede foto erbij. Jarno luistert op een hoogwerker. En Gertruda is aan de wandel in Drenthe. Hé hey Marjon, goedemiddag. Oh, hey, je he me daar. Kijk, ik heb gezegd dat uh, deze eerste lentedag over min of meer een uurtje wel voorbij is. Dan uh, gaat de zon wel echt onder. Ik zie ook veel foto's van zonsondergang. En mensen die lekker op uh, etage 19 van hun balkonnetje aan het genieten zijn van de zonsondergang. Maar jij gaat echt nog een heerlijke lenteavond tegemoet. Absoluut, absoluut. Uh, mijn passie en mijn hobby is de uh, Green Egg. Ja. En het is natuurlijk uh, de start van het seizoen. Uh, ik, uh, ik, ik maak ook gebruik van in de winter. Maar deze dag kan je niet voorbij laten gaan door een signatuurdish te maken van uh, sperren met eigen gemaakte frietjes. Oh Marion, hou op met me. Hou op. Jij gaat lekker barbecue op de Green Egg vanavond. Absoluut. En jij zegt het is de opening van het seizoen. Hoe lang duurt het seizoen bij jou? Want je bent dus ook een winterbarbecue, maar wat is het? Wat is het? Uh, mijn seizoen duurt uh, gewoon uh, 365 dagen. Ja, ja, zie je wel. Zie je wel. Je kunt, je kunt wel doen alsof je vandaag voor de eerste gaat barbecueën. Maar wat was de laatste keer dat je gebarbecue'd hebt? Weet je dat nog? Um, ja, drie weken geleden ja, denk ik. Het seizoen stopt nooit bij mensen met een green egg, nee, heb ik idee. niet idee. Tijdens een winterbarbecue zit er dan verschillen met een, een lente- of een zomerbarbecue. Maak je andere gerechten tijdens de winter? Uh, ja, ik maak in de winter wel meer stoof onder bekleiding van een lekkere gluurwijn. Oh. En uh, in de zomer is het uh, wel uh, meer uh, wat, uh, wat vleesactig, maar ook wel uh, gewoon uh, uh, Chinese tomatensoep. Ik, ik gebruik dat ding overal voor. Chinese tomatensoep op de green egg, dat loopt er allemaal door, door, het, door het rekje heen? Ja, heb je pannen voor, Doreen. Oh, daar heb je pannen voor, ja. Nou. John, ja. ik had nog veel van je leren. Ik wens je veel plezier vanavond. Oké, dankjewel. Zwaar. Goeie uitzending, jongen. Heel goed, heel uh, Ik, ik had al al een heerlijk bericht binnen van Sven ook. Nou, Doreen, ik heb geen mooi uitzicht. Maar ik heb vandaag toch weer eens lekker voor het eerste lekker soft kunnen eten, hè. In, die, uh, in de zon. Hey, Fancy. Oh, on. No. What's <laughs>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 to go Een Nilehorn DriveSafe bij Music. Het is echt zo leuk om al die foto's te zien die binnenkomen in de, de Q-App. Het is een doodeenvoudige vraag. Hoe geniet jij vandaag van de lentezon? Uh, Simone, die laat weten dat ze nu aan het koken is. Degelijke huismama, schrijft ze erbij. Het wordt ook wel fris buiten zonder de, zonder de tuin. Maar vanmiddag wel genoten van de eerste warme zonnestralen. Met dus een foto van zichzelf in de tuin eerder vandaag. Kitty is heerlijk aan het genieten. Het is bij haar nog 18 graden. Richard die stuurt een auto, of een foto vanuit de cabine. Met heel veel auto's op de snelweg. Hij zegt de uitzending is heel druk, maar de uitzending maakt een hoop goed. En nog een bericht van Peter, die zit heerlijk in de tuin. Heerlijke foto's in de queue we gaan richting half zes, we gaan richting de laatste zonnestralen... en richting het nieuwe. van Nathalie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, op welke leeftijd moet je trouwen voor het meest stabiele huwelijk? Dat vertel ik je zo. En Offenbach komt eraan Mazelway ooit zo. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Yuki in de mix. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur.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 Domein, hosting en e-mail onder één dak. Zo kun jij lekker aan de slag. Your Hosting. Onbezorgd. Online ondernemen. Nieuw voor de Kippiepan. De dippie Bar. Met drie heerlijke sausjes. Kippie. Nu bij Ikea. Een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% Ikea Family Korting op je paks kledingkast...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 Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Goedemiddag, het is half zes. Hallo, gaat-ie niet? 117 files, 700 kilometer. dat op een vakantiedag. Noord-Nederland heeft nog steeds een vakantie deze week. Je krijgt een vertraging van 35 minuten of langer. A16 Breda Rotterdam tussen Zonsdiel en Schavendeel. 1 uur en 11 minuten over 11 kilometer. Drie kwartier. A27, Gorkum-Almere tussen Lunette en Utrecht-Noord... door een ongeluk 6 kilometer. En de laatste op de A67, Turn-out-for-Watt richting Vedlo... tussen Leenderheide en Zomeren. Ongeluk 40 minuten vertraging daar. Door Sahara-stof in de lucht krijgen we een extra mooie zonsondergang. Gaan we maar eens even lekker voor zitten. Een morgen mix van wolken en zon. Ook dan is het zacht bij 13 tot 17 graden. Ja, vandaag vind je het natuurlijk echt een prachtige dag. Veel mooie foto's die binnenkomen in de Q-app. Als je genoten hebt van de dag, dan heb je genoten van een warmterecord. In Maastricht werd het vanmiddag namelijk 19,5 graad. En zo warm was het toch nooit in Nederland op 25 februari. We gaan het nieuws, dat krijgen van Nathalie. Goedemiddag. De griep heerst nog steeds. We hebben al voor de derde week op rij een epidemie in ons land. Wel stijgt het aantal mensen dat met klachten naar de huisarts gaat, nauwelijks nog. Maar of de lijn afvlakt, is nog moeilijk te zeggen. Volgens experts is de epidemie nog niet zo hevig als vorig jaar. Ja, dus de epidemiecijfers die zijn niet zo hevig als vorig jaar. Maar de, de, de griepsymptomen zelf zijn ja, ja. verschrikkelijk. Ik, ik was bijna dood, mensen. Dat was natuurlijk vorige week, twee weken geleden, was ik ook even gevloerd. Het is echt, dat is geen matig griep, joh. Nee, nee, zeker. Niet oei, oei, oei. Amsterdam wil strenge optreden tegen drugshandel... en wangedrag in het Vondelpark. Daarom is het uitgeroepen tot overlastgebied... net als het centrum van de stad. Het betekent dat de politie meer mag doen tegen overlastgevers. Volgens de gemeente heeft de overlast grote gevolgen... voor de veiligheid en leefbaarheid in het park. En de FIFA wil nieuwe regels invoeren in het voetbal. Die zijn vooral bedoeld om tijdrekken tegen te gaan. Dat is een grote irritatie. De verwachting is dat er in ieder geval een 5-seconden-regel zal komen bij inworpen en doeltrappen. Nu geldt er al een 8-seconden-regel. Als keepers binnen die tijd niet reageren, krijgen ze een hoekschop tegen. Maar ah, dit is weer zo'n loze belofte, toch? Dit is weer ergens een proefballonnetje dat weer gaat sneuvelen. Dit komt er natuurlijk nooit van. Nou ja, die 8-seconden-regel is wel het bewijs dat er iets wordt ja, gedaan. Ja, ja, ja. Maar dit ligt het echt op stapel? Komt het, echt? Is het in de buurt al? Nee, zijn Vaterdag gaan ze erover babbelen. Okay. Ja. Wanneer is je huwelijk het meest stabiel? Daar is onderzoek naar gedaan. En wat blijkt? Je huwelijk is het meest stabiel als je ja zegt... tussen je 28e en 32e levensjaar. Oh. Die, ja, misschien oh, van ik, ik niet meer. Nee, ik had geen plannen. Maar nu helemaal niet meer. Ik ben 38 laat dat maar. Hoezo? Ja, nou, die verklaring is deels praktisch. Wie op zijn twintigste trouwt, is zelf nog volop in ontwikkeling. En partners groeien dan makkelijker uit elkaar. Dus, als je dus heel jong trouwt. Ja, ja, ja, ja. Onderzoekers denken bij later trouwers... dat dit mensen zijn die moeite hebben met langdurige relaties. Dus daar moeite mee hebben. Je oh ja, eigen leven inmiddels. Ja, dat is natuurlijk veel mislukt tussen aanhalingstekens in de jaren daarvoor. Dus dan is het misschien ook ja. moeilijk om, uh, om dichter bij elkaar te komen. Ja, je eigen willetje inderdaad. Ja, en ja. daarom wil je ook minder schipperen. Hm. Tussen je 28e en 32e zit je juist in de fase dat je qua baan stabiel zit... maar niet genoeg vastgeroest dat je kan ontwikkelen samen met je partner. Ik ben wel benieuwd, als jij ook getrouwd bent... tussen welke leeftijd dat dan is... Want ik het altijd zo fascinerend. Er zijn ongetwijfeld nu mensen die luisteren, die zijn nou, laten we zeggen, begin 20. Die zijn net getrouwd. Die verhalen hoor ik nog steeds best wel vaak, dat mensen heel vroeg trouwen. Maar er zijn ongetwijfeld ook mensen nu, die misschien luisteren en recent zijn getrouwd op hun zestigste, misschien wel later, dat ze later nog de liefde van hun leven hebben gevonden. Gewoon benieuwd, even een klein onderzoekje, een klein hengeltje dat ik uit wil gooien in de Q Music heb. Wanneer ben jij getrouwd, als je überhaupt getrouwd bent, uiteraard. Eén van je werkdag is een zin, lekker op weg naar Hier bij Q, no scrap. Het Q-middagshow, onderzoeksbureau. Ja, schat, ik ben opeens in een wervelwind van leeftijden beland in de Q Music App. heeft alles te maken met een onderzoek, Natalie, over trouwen. De leeftijd waarop je zou moeten gaan trouwen? Ja, volgens onderzoekers is dat het beste tussen je 28ste en 32ste jaar. Uh, dat is precies de fase dat je qua baan stabiel zit, maar nog niet genoeg vastgehoest bent dat je kan ontwikkelen samen met een partner. Als je jonger bent, dan zit je nog volop in die ontwikkelingsfase en groei je sneller uit elkaar. Als je ouder bent, heb je je eigen leven en wil je misschien minder schipperen. Ja, Eline is stuurd, ik ben op mijn twintigste getrouwd nog bij 31ste gescheiden. Dus uh, wat dat betreft komt het onderzoek volgens Eline helemaal. Uh, Lente is getrouwd op haar 32ste, geen seconde spijt. Uh, Piet Hasen, 29 jaar geleden getrouwd, dus op zijn 29ste. Uh, Carla gaat 17 april trouwen, zijn beide 28, zij en haar partner. Dan een bericht van Corina. Ik ben getrouwd toen ik 21 jaar was en ik ben nu bijna 40 jaar. En ik uh, ben nog steeds getrouwd met dezelfde man. Schrijf schrijven het op bij deze. Nicoline is getrouwd op haar 22 e Fatima op de 27ste, 25 jaar geleden en still going strong, zegt ze. Een leuk bericht van de Martina ook. Nou, Domine, er klopt echt helemaal niks van, joh. Nee hoor, ik was uh, 29 geloof ik toen ik uh, ging trouwen. En uh, ik had al 10 jaar een relatie. Maar uh, dat ging hartstikke kapot. Ja hoor, met twee jaar waren wij volledig uit elkaar gegroeid. Ineens, aan. Fijne uitzending. Ja, dankjewel Martine, goed bericht. Wel ook een leuk bericht van Ellen die zegt... Hey Domien, mijn moeder is afgelopen vrijdag met haar 80-jarige vriend... geregistreerd partnerschap aangegaan op haar 82e leeftijd. En nog een heel grappig bericht van Iris dat binnenkomt. Ik ben getrouwd op mijn 32e, dus mijn huwelijk is heel stabiel. Maar mijn man is, uh, was toen 36. Dus ik zal even aan hen vragen of hij het uh, op dezelfde manier ervaart. Ja, laten we dat morgen even weten. Yeah. <laughs> Als het een niet heel erg ongezellige avond wordt vanavond. Dit is de music kwart voor zes. Als je special, if not now, then when? Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And now...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 No other way, we'd rather break before we bend But we may never be here again. Nou, now, then, when. Veel uh, leuke berichten vandaag over de eerste lentedag... die wel echt een beetje op zijn eind loopt. De zon gaat langzaam onder. Uh, veel mensen die uh, vandaag in de Efteling waren... natuurlijk mijn favoriete pretpark in Nederland. Nienke die stuurt een geweldige foto van eerder vandaag. Jij kan dit wel waarderen, domien. Efteling, prachtig weer. Dat was de derde dag dat ik er was. Zo. En Anje was er vandaag ook, 19 graden. Heerlijk. Ja, ik was er vanmorgen eventjes in, uh, in de Efteling. Even uh, snel een snel rondje doen. Ik heb een abonnement, ik heb even de sfeer geproefd en even een broodje gegeten. Ik was vanmorgen namelijk vooral op de koffie bij Villa Pardoes. Dat ligt daarnaast. Ik ben sinds, nou het zal het zijn, een jaar of vier, ben ik daar ambassadeur van. En Villa Pardoes, het is een plek waar gezinnen met een kind met een ernstige ziekte of een aandoening een week lang met het gezin... Dus echt samen kunnen zijn. Dus echt als gezin weer even kunnen genieten van elkaar. Het is een heel kleurrijke vakantievilla. Waar ze samen kunnen spelen, knutselen. En ja, ze kunnen onbeperkt iedere dag als ze willen. Naar de Efteling. Want ligt er dus naast. Letterlijk aan de overkant van de weg. En uh, het is eigenlijk wel een bijzondere ochtend gehad vanmorgen. Want ik ben daar de laatste jaren wel vaker geweest. Bij Villa Portoes. Maar vandaag was de eerste keer sinds de geboorte van mijn zoontje. Sinds de geboorte van Boris. Dat is nu zeven maanden geleden. Dus het was de eerste keer dat ik daar was als ouder. En dat is heel raar. Het deed me echt meer dan ik had verwacht van tevoren. Het is ook een prachtige dag vandaag. Dus ik reed daar nou, bijna fluitend heen vanuit Utrecht. En dan parkeer ik parkeer mijn auto op een parkeerdekje. heb ik al vaker gedaan. Ik stap ook fluitend de auto uit. En ik loop richting de ingang van die, van die villa. En vlak voor die ingang, daar staat een, een gezin. Een vader en een moeder. En hun dochtertje in een rolstoel. Broer en zus daarnaast. Terwijl ze door de huisfotograaf van Villa Pardoesda worden gefotografeerd. En het mooie was, ze lachten allemaal breed. Ze waren daar dus op dat moment... toen ze groot tegeven werden, in die vielen gewoon even een gezinnetje. En wat me daar zo aan raakte... ik heb het geluk, alles gaat oké okay met Boris... Uh, nu, vandaag. Maar je weet niet wat morgen brengt. En ik wil er ook helemaal niet mee bezig zijn. Maar wat me vanmorgen zo raakte, denk ik... dat was even de, de kwetsbaarheid van, uh, van het leven als ouder en dat klinkt heel als waar op zo'n prachtige lentedag als vandaag... dat snap ik wel, maar de tranen stonden echt in mijn ogen... toen ik vanmorgen daar rondliep en al die blije gezinnen zag. Dus het waren allemaal papa's en mamas die daar de hele dag... het hele jaar natuurlijk zorgen voor hun kindje... en dat doen zonder te klagen. Um, en, en nu daar in die villa gewoon even weer... normale ouder kunnen zijn, tussen aanhalingstekens. En wat me daar zo aanraakt is dat ik denk... ja, mensen die zetten hun hele leven opzij... om te zorgen voor het geluk van hun kleintje... omdat dat nu eenmaal is wat je doet als het leven je overvalt... En ik denk dat ik daardoor overvallen werd door een soort van grenzeloos respect. En, en misschien dus ook wel voor jou, als je de situatie herkent, als je zit te luisteren en denkt, goh ja, ik zit ook in zo'n uh, zelden zo schuitje. Uh, en nogmaals, ik begrijp echt dat het allemaal vanzelfsprekend is en, en, en dat je doet wat je zou moeten doen en dat het voor jou gewoon is dat je dat doet. Maar zo gewoon is dat dus allemaal niet. Het is, het is een soort grenzeloze, liefdevolle opoffering die je hebt. En dus heel fijn dat er dus plekken zijn als Villa Pardoes... waar mensen even gewoon weer ja gezin kunnen zijn. Gewoon een gewoon gezin. Dus nou goed, shout-out naar iedereen die uh, een, held, een held is van een ouder... die uh, als vanzelfsprekend het belang van hun kind boven dat van zichzelf zet. En shout-out naar iedereen die werkt voor plekken... waar die ouders weer even met elkaar als gezin kunnen ontspannen. Het is gewoon goed om even bij stil te staan. Misschien juist wel op zo'n ogenschijnlijk zorgeloze lentedag als vandaag. Zeker zeer.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 I'm losing my mind just a little. So, why do you just meet me in the middle? In the middle.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 keer de bonus. Alle Mentos, Stimrol en Smint, tweede gratis. Zoé. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen tweede gratis. Lekker hoor! Alle Dr. Utker Big Americans, ook tweede gratis. Zoé! En alle derde rand bad- en doucheproducten, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster. Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota c Plus ben je klaar voor het echte werk.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 Aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. Laudius.nl nou. Sportief het voorjaar in? De nieuwe collecties van onder andere Nike, Adidas en de Noordvee... zijn nu binnen bij batavia Stad. En goed nieuws, deze voorjaarsvakantie zijn we langer open. Meer tijd om te shoppen bij topmerken met kortingen tot 70%. Kom langs bij batavia Stad. Laatste week 30% korting op alle thuisstudies. Laudius.nl Nieuw geopend in Bataviastad Voor check de winkel deze voorjaarsvakantie. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Sportief. Oké. Okay. Betrouwbaar. Oké. Okay. Uh, oh, en zuinig. Oké. Okay. Sorry? Je zoekt de vakgarage occasion. En ik heb precies die een die jij zoekt. Vindt jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl? Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl. Of bij jouw lokale vakgarage. Ondersteuning voor je weerstand.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 Stofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij... Kreonkozijnen. Nu bij Dirk. Haribo's Silos. Diverse varianten voor maar 2,99. Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Hm?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 Goedenavond, het Q-Music-nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie. Goedenavond, het aantal kinderen dat vorig jaar naar Bureau Halt werd gestuurd, is opnieuw gestegen. Bureau Halt is een organisatie waar jongeren die iets fouts hebben gedaan een tweede kans krijgen zonder dat ze meteen een strafblad hebben.